Dat uh, waren de Barracudas met uh, Red Temple Prayer. En uh, What It Feels Like daarvoor van uh, Lola Ray uit Californië. Ja, dan zijn we met de, met de Bananenrepubliek. Uh, een iets andere setting dan uh, ja, we gewend uh, zijn. Ja, tragisch uh, helaas. Ja, want uh, jouw heldin, jouw uh, gospel, jouw nee, uh, nee, jou eternal... gospel muzen. Ja, jouw eternal flame is er niet. Ja, Judith. Judith ja? is er niet. Judith is er uh, voorbereiden, of bezig met, met de presentatie voor uh, afstuderen. Waar we haar veel succes mee ja. wensen. Maar we hebben uit uh, de krochten van de Buitenbelt ja. hebben we ja. Dikkie Kok met COCK. Hoi Dikkie. Hoi. Hoi. Yo. En ja, ik de... ben hier uh, aan mijn haren meegestuurd oh. door Gavin. Ik uh, zit nu op de plek van, de, van de Judith. Uh, heel veel over gehoord, het moet een echte Nijmeegse stoot zijn. Ja, uh, dat sowieso. Ja. Maar noem maar geen stoot, want anders krijg je klappen van, uh, van mij en ook nog van haar. Zij is echt wel een lady. Oké, okay, ja, kan je ze even beschrijven dan? Ik ben wel benieuwd. Nou, zij dus is echt uh, een beetje van die hazelnoodbruine bruine ogen. Uh, van dat stijle mooie, mooie haar. En echt een ontzettend innemende glimlach. En uh, ja, ik moet zeggen, de schilder Rubens. Die had, uh, die had aardig wat inspiratie. Uh, <laughs> Uh, ik denk dat jullie weer met, uh, met blozende wangen zit als ze ja, dat tegen laatste. Maar gelukkig is ze bezig met het uh, voorbereiden voor haar afstuderen. Ja, ja jullie hartstikke veel succes. Ik, uh, ja, als ze dit hoort. Ik dat hij nog een keer langs mag komen hier. Maar goed, dat je er niet uit concurreert of zo, dus dat zou niet oh. kunnen. Ja, dit hoort je niet, dus dat heeft oh, nee. helemaal geen. Uh, <laughs> Maar we hebben wel gewoon haar muziek, tenminste haar stijl, ja. we hebben er nog niet naar geluisterd, maar daarom willen we het ook gaan reserceren. Uh, hebben jullie niet mijn Bible Belt stijl meegenomen? Je Bible Belt stijl? Ja. B wat, wat bedoel je, dat we, dat? Dat, dat we het KRO-koor hebben? Ja, dat soort dingen, ja. Nee, nee, nee, nee, nee. We nee, wel, nee, we hebben wel een beetje goede muziek. Ook, uh, voor jouw uh, ja, jou opvoeding, ja, voor de opvoedkundige as aspect natuurlijk van het leven in de grote stad. Ah, dus, dat, uh, doen we dat goed ja. Maar goed, de uh, Jesus en Mary van Judith is uh, her way of praying. Ja, dit was uh, Jesus and Mary, Her Way of Praying. Oh, ik ben leeg, ik mis hier dit nou nog meer. <laughs> okay. Ja, nou, uh, laten we eventjes uh, naar de actualiteit gaan. Het Nederland zelf toest dit moment aan het voetballen. Uh, ja, we zijn niet echt op de hoogte, Gavin. Uh, ik weet geen tussenstand, jawel. staat 2-0, nog steeds. 2-0? 10 minuten en de Oh, dat kan me eigenlijk niet voorstellen dat 2-0 staat. Volgens mij is het gewoon 0-0. Want, uh, nou, Derde Kuit zit in de basis. Ja. En uh, ja, bij Feyenoord is dat voetbal er een beetje met de paplepel ingegoten. Ballen en dan ze vervolgens weer terugkrijgen kwijtraken. kwijt Maar we en zijn hier niet als... bij Nijmegen uh, gespot, hè? Dat weet je toch, hè? Je zit ja, bij de ja. in de republiek, hè? Ja, maar uh, nee, NEC is natuurlijk altijd top, maar dat Feyenoord, dat, uh, dat heeft niet zo goed. Uh... Ja, ja laat je, meen... je hebt iets tegen de Rot Rotterdam of? Uh... Ja. Is, dat een, is dat een minderwaardige stad? Ik heb verder niet uit Rotterdam, maar is dat een minderwaardige stad? Ja. Ik ben er laatst laatste ja. paar jaar niet meer geweest. Is niet veel? Nee, dan kan je toch beter bij uh, Amsterdam zitten. Um, ja, ik heb verwacht dat het eigenlijk gewoon 0-0 staat. En uh, ja, wat verwachten jullie ervan dan? Ja, het is een vriendschappelijke wedstrijd hè, dus ze gaan er nooit voluit, volgens mij. Het is alleen, uh, ik weet, waar wordt er gespeeld hier in Nederland ook? Ja. Nee, in Freiburg. Oh, in Duitsland. Even. Ja. Ja, ik weet het volgens mij gaan ze niet. niet uh, ze gaan er niet voluit hoor, dat weet ik zeker. Hoor. Oh ja. Het is alleen een beetje een soort trainingspotjes. Zo zie ik al dat die vriendschappelijke ja. oefenen land. Ja, maar ik denk toch dat je het best maar lekker hier naar nou kan luisteren. Hier uh, blijf je wel lekker wakker. En uh, ja, bij die oefening in het sukkel je altijd maar een beetje sluit. Ja, nou ja, ik, ik denk de mensen zeg maar, die nou naar de bananenrepubliek luisteren, die hebben zeker niks met voetbal, uh, denk ik. Maar uh, hebben ze wel wat met versieren straat? Of versier jij je straat uh, tijdens zo'n WK? Of uh, lopen nee, je niet nee, in de achtermuur. Nee, ik ga echt voor de inhoud van het okay. spekje. Ik weet niet wat ja. voor sommigen die, die vinden dat wat, wat, wat op tv is dat interesseert ze niet. Het gaat gewoon dat je zo kietje mogelijk straat invilt. Ja, maar, dat, dat je ja, maar daar heb ik nou echt een eco aan hè, dat soort mensen. Weet je, wat? met die mensen dat het is, die vinden voetbal helemaal niet leuk, het hele spelletje niet. Maar om, om er dan toch wat van te maken gaan ze een hele huis schilderen, helemaal uh, toetsen en bellen erbij en zo. Maar dat haalt, dat lijkt het een beetje af van de echte kern, het echte voetbal. Vind de... je dat niet gay, Vin? Nou, ja, ik, uh, ik weet niet zo goed wat ik ervan uh, moet vinden. Ik vind uh, wat ik bijvoorbeeld laatst op tv heb gezien, dat is uh, ja, uh, de Dutch dress van, uh, van een biermerk. Ah, en ik ja. vind dat toch wel verdomd sexy hoor. <laughs> <laughs> ik heb toch alleen eens gekocht voor jou Judith. <laughs> en dat is nou eens loop ik het er zelf wel in. En dan staat er zo'n, Zie je het is hij in het geel, want moet hij toch al een klein beetje yeah. qua thema blijven? Oké, okay. oh, okay. Ja, Na dit nummer heb ik nog bijzonder nieuws uit de Telegraaf. Brave Dat Dat luister. Dan, dan, dan wachten we nog eventjes mee, dan komen ja, we er straks uh, Oké, okay. uh, Gaan we luisteren naar Teddy Porter die van, uh, van jou, Geven. Uh, Ga je iets zeggen over Teddy? Uh, nee. Nou, ja, Teddy is echt een hele toffe Ja. En hij maakt echt uh, schitterende muziek. Ik ben alleen. Ja, maak niet. Ja, <laughs> ik wil best wel goed noemen hoor. Het is Shake Me. Oké. Okay. En. Uh, Teddy ah. Porter met Shake Me. Uh. Ja, het uh, Swingende Finger 11 met uh, Paralyzed Colonel Ze komen dit jaar, als het goed is, weer met een, uh, met een nieuw album. We weten nog niet hoe die gaat heden, maar aan het einde van het jaar zullen ze weer met iets nieuws komen. En wij komen met uh, nieuwe items met, uh, om het bruggetje makkelijk te maken. Gaven. Nou, nou ik, ik heb zelf uh, heb ik even niks bij de hand, oh, alleen ja. de playlist. Maar uh, okay. Dickie, Dickie Kok, wat had jij? Iets over iets politieks? Ja, ja ik heb uh, heel bijzonder nieuws hier staan in de telefoon. Laten horen. In de Telegraaf uh, stond. Oh, kwaliteit, kwaliteit. Uh, ja, zeker weten. Ze kwamen met onderzoeken dat de uh, publieke omroep een heel P van de A bolwerk is. De P van de A is niet weg te slaan, volgens de Telegraaf. Hele onderzoeken hebben ze liggen, maar ja, ik vraag me eigenlijk af: de gemiddelde Nijmegenaar nou, valt toch wel op dat uh, de publieke omroep een uh, P van de A bolwerk is? Vind je dat niet? Ja. Nou, ik weet het niet. Ik denk dat de, tele, de Telegraaf zeg maar, uh, vooral de mening vertegenwoordigt van die zielparadijs, ja, die ogen ook redacteert. Maar, ja, dus, maar en die als ving... eens even je ogen de kost geeft, elke week die Felix Rottenberg met zijn dikke kop bij de wereld draait door. Dat is wel, hè? En, uh, ja, dit, uh, van maar ik vind het toch scherp, hoor, dat uh, zo'n open deur dat de Telegraaf hierachter gekomen is. Ja. Uh, dat valt wel mee, want ik heb dit toch al een paar keer knif van de brink gezien. En gisteren bijvoorbeeld waren er uh, drie van, uh, van de, laten we zeggen, rechterkant: VVD, uh, CDA, CDA en, ja. uh, en PVV. En een van de Partij van de Arbeid. Ja, en die, ja, die dat ging dat ook helemaal tegen onder he? in het ja, ja, geweld. Dat is één keer, maar volgens de krant is ook echt Job Cohen die weg te slaan van de televisie. Ja, maar oké, okay, dat ja, is, dus is ook al, voor, voor het geval dat hij Job uh, Cohen dat al... niet kent, als die man één brok charisma, hij stopt het helemaal nooit. En dat debatteren dat is niet echt zo'n ja. ja, zo sterkte komen te zijn. Ja, en ja, ja, en de economie. Dat, ja, hij is vooral een bestuurder, hè? Ja. Maar, wat dit is serieus. Maar ja. Dickie Kok, denk, met COCK, denk je niet dat hij veel op tv is in verband met verkiezingen? <laughs> het is deze, maar een vraag hoor, Dickie Kok. Ja maar. Als je verkiezingen hebt, dan heb je meerdere partijen uh, in de aanbod. En als er maar van één vleugel uh, de partijen op televisie zijn, dan is het een beetje scheef. En daar gaat het hele artikel. Nou, de, volgens mij... De PvdA de is prominent aanwezig en dat, dat stoort de telegraaf. En ik kan ze dat op zich wel een punt uh, huh? geven. Was Want ik, Want, uh, ik vind, um, ja, die, die Cohen, uh, hij kijkt lekker streng, uh, dat is een beetje zijn voordeel. Want daardoor lijkt het een leider, hij is een beetje groot. Ja, hij heeft een beetje wat weg van Stalin. Maar ja... Uh, Jozef Stalin of uh... Ja precies. Uh, oh. Maar je ziet het ook wat aan de journalisten zoals een Paul Witteman. Ja die is gewoon helemaal ingehuurd voor het neo-stalinisme. Ja. Ja je ziet, hij, er gaan ook zelfs verhalen dat hij... Gaat wel uh... erg ver Dikkie of niet? <laughs> maar de, de, de, nee nee nee jongen, ik, uh, ik heb bronnen. Ja het gaan <laughs> zelfs verhalen dat hij mijn zand in de broeken. Ja, wacht even. Nee ja, mijn zijn handen, dus een broek, sms die met Job Cohen. Heeft hij daar zijn prostaatprobleem mee gehad? Ja, zoiets. Ja, ja. En dan heb ik nog Matthijs van Nieuwkerk, ook zo'n socialist. Hoho, sms Matthijs van Nieuwkerk, weet je daar ook wat van? Ja, die sms met Guusje Troost maar waar ja. zijn zijn handen? Maar Guus de Horst, moet je uitkijken hier bij Nijmegen Radio. Nee, maar die is uh, burgemeester nee, ze geweest. Ze is een burgemeester geweest elkaar in, in Nijmegen. Volgens Nijmeegse bronnen ontmoeten ze elkaar in het fietsenhok onder het Nijmeegse gemeentehuis. Is dus het toch Paul de Pla was dat? Of, uh... Ja, die, die vraagt daar ook zijn tijd uh, <laughs> dus, uh, door. Dat is dus een copycat is het, of zo. Ja, ja. ja. Of, of ze hebben, dat, uh, ze hebben dat, uh, die fietsenstalling op een uh, hele bijzondere manier ingericht. Dat die maar voor ja, op één manier ja. te gebruiken is of zo. Ja, Ik precies. weet het niet, uh, Dikkie Kok. Ik vind het allemaal maar fijn gezocht. Nee, nee, maar... ik uh, vind het toch wel. Ik denk dat PvdH uh, de al hard op weg is om de socialistische heilstaat uh, weer terug te krijgen. Oh, oké. Okay. Dus uh, lekker die uh, Berlijnse muur weer neerzetten, nee. <lacht> <lacht> en stijf voor dat dat al extreem leek. Wat is dan een SP? Dat is dan helemaal door... Uh... Ja, ja, klopt. Ja, je hebt die SP is niet zien lopen in die optochten. <lacht> dat ja, dat leek wel... Van uh... als... Jordan, als... Het, uh, het leek wel de, de rode Khmer, leek het wel een <lacht> beetje. <lacht> ja. Ja, nee, maar dat, uh, ja, dat was mijn uh, woordje over de PvdA. Ik uh, vind het een hele sympathieke man, Nico, en, maar hij gaat uh, ons volk Waterland niet redden hoor, die uh, man. Hij kan nee, niet nee, rekenen. Nee. ik snap echt wel uh, dat, uh, uh, dat jij een trouw rouwvoet aanhanger bent. <lacht> en uh, ja, ja, wie weet... Oh uh... ja, ja, dit is die man van de schama politie Ja. Nee, nee. Nee, ik ben uh, Bas van der Vlies. Dat is mijn man. Die is gestopt. Die van vandoor, die heeft ook ja, tijd het uh, zinkende schip nee, van nee, nee. En wat vond En wat vond je van... Ik vertrouw die Rutte wel. En wat vond je van, als je van Bas van Vries bent, van het gesprek tussen Johan Derksen en uh, Bas van der Vries afgelopen week bij uh, Knevels van, van ja, der Brink? Nou, oh, ik ging het met mijn man Pinta en helemaal uh, uh, de credits geven hoor, die man. Wie? Ja, Johan Derksen, die hersenspoeling en zo, daar heb ik ook helemaal ondergaan. Dus. Ja, daar heb jij, heb jij ja, het eerste ja. hand ervaren. Vertel eens wat over. En ik vind het een beetje uh, ja, een, een denigrerend toontje. Ja, maar oké, okay, dat is Johan de Die praat overal met een denigrerend ja. toontje. Ja, ja, ja. Over maar de... het volst terecht. Maar Deze hoe ben je... van de Brengt, die schoot een beetje tekort in de kritische aanpak. Maar, eh, uh, Dicky Kok met C.O.S.K. Ik hoorde net dat jij ook gehersenspoeld bent. Ja, in de goede zin des woords. Oh, oké. Okay. Ja. En in de goede dus zin des ja, woords. Ja, ik uh, mocht willen dat er meerdere zijn hersenspoelingen overgaan. gaan. Oh, okay. ja. Ik denk dat Nijmegen nog best wel een essenspoelendje kan gebruiken op dat gebied. Nou ja, je bent nou uh, in de grote stad en ja. uh, je hebt ja. een microfoon. Nee, nee, prachtige de... stad, prachtige stad vind ik dit. Echt, uh, ja ik zal hier met uh, weemoedige gevoelens... Want, uh, waar kom je oorspronkelijk vandaan, waar ben je geboren? Oudekerk aan de Amsterdam, okay. aan Amsterdam. Oké, okay. yeah. en, en dat is een klein plaatsje onder ja, de rook van Amsterdam? Ja precies. Oké, okay. ja, ja, ja. maar dan de ben je toch al gewend aan de stad? Aan... van de Arena. Oh, maar dan ben je toch al wat gewend aan een steden en ja. een stad. En het is niet zo dat je ergens in Drenthe... Ja, aan of ja dat, zo. veel zultjes uh, uh, te winnen voor de S's Ja, dat is, uh, dat, is, uh, dat is Dickies uh, geschiedenis, hè? nou Hij woont daar nou niet meer. Kijk, toen, toen daar in, in Amsterdam-Zuidoost... toen was hij nog de koning uh, van de, de Briezen-Sledges in de tijd. <laughs> maar Dickie <laughs> heeft namelijk een heel wild leven gehad. En uh, wat hem bijna, zeg maar, fataal is geworden. En daardoor... Ja heeft hij zeg maar, zijn leven in de ware zin des woords ja. heeft hij kunnen hervinden? Ja, ja ik zet ook met flesjes cognac in mijn ogen. Zo. Ja, ja. Maar daar, Komt de, de, daar komen we Nou, Nou, wat Wat het weer tijd voor muziek? Ja, ziet? genoeg. Over Lekker. Over... Lekker wel, ja. Oké. Okay, uh, yeah, a Place To Be Strangers van ja. The Beat. Yeah. White Lincoln. Je Engelse ja. uitspraak wordt met de week beter. Ja, ik, uh, dat is. Uh, ja, ik uh, zag vandaag uh, ook in diverse media dat, uh, dat er een nieuwe manier is om sterke drank te consumeren, namelijk via je oogballen. Hm? <laughs> Wat zei je? Ja. Via mijn oogballen? Via je oogballen. So, via de iris? Of, uh... ja, ja, gewoon in, in plaats van de fles aan je mond, de fles op je oog zetten, ja, je oog yeah. open zetten. En dan de, de sterke drank naar binnen laten <laughs> uh, stromen. Aha. Uh, puur en alleen om sneller zat te worden uh, dan, dan wanneer je het gewoon uh, opdringt. En is, Want, dat, uh, is dat gewoon een, een, een urban myth of is dat ook echt bewezen? Of? Nou, uh, het schijnt wel wel, het is, uh, het, yes. ik zag ook filmpjes op uh, YouTube en dat soort dingen. Ja, ja. ja het schijnt wel erg slecht te zijn voor de gezondheid, ja, ook, dat ook is je ogen ik. Ja, heel veel dokters die behoorlijk waarschuwen er tegen, jongeren blijven de troon maar, het gewoon doen. Het gaat <laughs> dus niet meer om het van, van te genieten, maar zeg maar om... om zo snel mogelijk ja. Straks is het gewoon dus een soort infuus, hè. Dat ze het rechtstreeks aanraden Ja, want jij hebt het uh, geprobeerd, of althans een variant ervan. Ja, ja, ik heb even ja, een flesje konjak uit de kast gepakt. Van je vader, denk ik. Ja, mijn moeder drinken ook vles ja, uit. Oh. Oh ja. maar het grootste deel van mijn vader had zijn dagelijkse portie. Dus, uh, maar uh, ja, het prikt eventjes. Uh, ja, het, het lijkt op een gegeven moment soms net of je ogen even wegbranden gewoon. Maar, maar ben, je was ook heel dronken toen ook, hè, een paar dagen lang. Ja, zeker weten, je. Ja. Want wat, wat heb je allemaal zeg maar, gedaan? Uh, wat hebben mensen gezegd wat je, je allemaal niet meer kunt herinneren? Ja, pff, ja, nee, dat wil ik liever niet zeggen, eigenlijk. Nee. Want ja, je zei iets van, uh, ja, ik, ja, ik had, ja, een, je ja, had ja, een, een fles... Ja, ik het zeggen, de buurman... Uh, je had een fles Spiritus, die had je vast uh -huh. om je, om je... Nee, dat dan noden, dan uh, de... Oh, dan nou, Vertel dat eens even. Om je bij de buurman, in uh... het uh, anaal. Nou, <laughs> Sorry Nou ja. Joh, uh, wat welke buurt woon jij uh, ja. eigenlijk, Dickie. <laughs> Dickie, je woont helemaal niet bij, bij, bij, een, bij een familie. Je woont volgens mij gewoon in een soort uh, nee, ik internaat. Lezen... Nee, nee, op, nee op, maar, maar Christen, eens, uh, even serieus dan. Ik heb dit uit een persbericht uh, gehaald. Oh. Dus dat het ook geprobeerd was. Maar dat, um, ja, die man die dat geprobeerd had, die hebben ze nooit meer teruggezien. Dus uh, het is waarschijnlijk niet zo succes. Maar goed, uh, de trend is dus echt, uh, ja, in je open al inderdaad. Om zo snel mogelijk dronken te worden. Ja. Maar ook uh, alleen jongens onder elkaar, of ook meisjes of zo? Ja, er zijn wel meisjes ja. die het ja. ook gedaan te hebben, maar. Oh, maar jij hebt, hebt het dus helemaal niet geprobeerd. Nee, die, nee, nee die jij. Kop... En, uh, Jonas die had ook wel van jou. maar Jij hebt je lul een keer een fles spiritus gedaan. Wat heb ik gedaan? Mijn lul mijn fles eh, spiritus, va, Jonas. Om, Ja, Jonas. Want het schijnt dat je dan je, veel kinderen krijgt. Ik heb geen kinderen hoor. Heb <laughs> hebben nog eens te jongeren. Ja. Maar ik zal hem sowieso niet in mijn ogen zetten, want ik heb lenzen. Dus voor mij schoeit het dan meteen helemaal weg. Maar wat had je nou gedaan? Wat, uh, wat, had je, wat had je nou? Kun je nog één keer herhalen alsjeblieft wat uh, Jonas had gedaan? <laughs> wat ik. Uh, maar ja, ja, mij gaat hij het alleen vertellen als de knop van de microfoon op staat. Nou, dus, ik ben uh, benieuwd kijk, uh, Nee, kom op, hey. En Wat? Doe even een boekje open van jezelf, Jonas. <laughs> ja, ik weet helemaal nergens vanaf, dus uh, nee, ik, uh, mijn ja, mond is. Uh, ik, uh, ik mijn mot is. Ja, ik denk. Ja, uh, nee, ik denk. Uh, nou, wij, uh, wij van de Bananenrepubliek uh, zijn eigenlijk best wel wat gewend, maar dit gaat echt wel. Maar, maar hoe zo? Ver, je, ja, je vertelt het over Dikkie die uh, dingen niet meer herinnert, dus. Ja, ik was er niet bij hoor. Ja. Uh, ik, nee, was nee, niet, ik was nee, er niet nee, bij op de bewustste avond. We zijn al lang bij die fles tussen Jonas. Brand los. Ja, ik, uh, ik, ik sprak spieren alleen voor de barbecue, maar... Uh, uh, nee, dat is beter ook. Ja. ja. Uh, ik uh, zou zeggen Incubus met Anna Molly. <laughs> Anomaly. Anomaly, het, het, het nummer slaat ergens op. oh Incubus was dat met Anomaly, een van de, ja toch wel een van de beter genoemde de afgelopen uh, decennium. Het heet, het heet Anomaly omdat Anomaly is een Engels woord voor uh, en uh, ja, of zo. iemand die eruit uh, springt. en zo. Misschien is het een, uh, het is een, een soort van song uh, uh, soundtrack voor Judith dan, laten we zo zeggen. Oh, ja Enkele, moet je het allebei ja, mis je Judith? ik <laughs> <Al> <laughs> uh, vind En Judith. Wat is met Gaven en Judith? Ja, dat nummer is voorbij de, van toepassing toch? Gaven, ja die, die springt er ook wel uit, als je een, uh, als je een stel schapen hebt dan is Gaven de kip. Ja precies. Cap, die... schapen of wat, wat is een cap? het geilse schaap zo? Wat? is Een cap noem je dat? Een kip. kip. Een kip, oh. Ja. Of ja, ik weet niet, we hebben jou met, met talloze jou ja, met talloze dieren vergeleken mm -hmm. al de afgelopen maanden dus. Ja, ze hadden een heel raar dier gevonden zag ik, maar dat was, dat was niet echt geëigend voor de radio omdat het zo raar uitzag dat het niet viel te beschrijven. volgens maar, maar heb ik ook zien, daar dat ze zo'n schedel van vast. hè, was. Het een nee, ja. Ja, nee ja, het was een soort soort valken. Het was een soort grizzly met de, grizzly. Ja, een grizzly, de kop van een grizzlybeer en de snuit van de valken. Nou, dat is eng. Ja. Oh, totaal onbekend. Hmm. Maar eh... Uh, Zitten we nu een beetje te van het programma? Nou nee, van het eerste joh. Maar jij ja. gaat uh, weer de trein uh, terugpakken ja. naar het heilige land? Uh, ja, ja, ik vind het Biggie. achteraf toch wel beschamend uh, wat voor rare taal eruit gekraamd is. Dus ik wil eh... Uh, de luisteraar, toch ook, ook wel verontschuldigen. Nou, ik wil erop wijzen dat het gewoon papieren zijn die hier onder de microfoon gedouwd zijn. En Ja, ik heb het maar voor te lezen, to sorry mensen. Ja, ja er het zijn wel dingen die je hebt uh, zelf hebt geschreven, Dickie Kok. Maar het is, het is ook zo, kijk, je bent maar één keer op de radio en uh, het is voor jou de eerste keer en ja, je wordt al, al zo, zo geknecht. In ja. je, in je, in je, in, op Heusden waar je vandaan komt, daar is het ook helemaal niet gek dat je dan een keertje uit de band uh, springt. Nee. Nee ja, zo. Mooi gesproken. Ik uh, ja, heb toch bij die. Ik dat uh, ik het dorp nog heen kom. Ja, nou, ik, ik denk niet dat ze daar luisteren. Ik zou ze er in ieder geval niet attent op maken, Dikke, als je op de radio bent. Want die vuilbekkerij is soms te erg. Ja, ja, en die staan er klaar. En je, en je hebt toch ook zeg maar van die mormonen of zo? Die mogen ja, dan. Uh, de, op ze in bepaalde, Amerika? Dan, als ze dan uh, 18 zijn geworden, mogen ze in de grote stad. Ik heb mormonen vooral van de aflevering van Soundpack en niet hilarisch. Oh. Ja, ik volg geen. Nee, nee, nee, nee, want ik volg geen Soundpack. Nee, daar proberen ze. Daar hebben ze de, de, de definitie, tenminste de. de ja, waar de mormonen om draaien hebben ze op een heerlijke manier ter kakker gezet. Oh, oké. Okay. Want dat een of andere man. Die had dan goudplaten gevonden. En, die, uh, en dan ging die, ik zei dat hij van God woorden kreeg. En heeft hij dan opgeschreven. En mensen geloofden dat. En nu uh, dragen ze de, rare, de meest rare kleding. En geloven ze de meest rare dingen. Tjonge, jonge, jonge, Maar ze mogen er ook met meerdere mensen trouwen trouwens. Maar volgens mij is het met Amerikanen zo. Want die, die, die, willen dan, die vinden dan zo erg dat er zo'n grote religie uh, ge, gebaseerd is van hun vandaan, dat ze dan uh, iets willen, naar zichzelf willen toetrekken. Zo zijn ja, dat het een soort eigen cultuur Ja, dat het, eigenlijk, dat het een geloof is wat dan helemaal Amerikaans is. Hè? Omdat... omdat ja, ja, uh, ik hoorde het al, uh, tijd om weg te gaan. <lacht> dat is ja, zeker ja. waar Dicky. Hey, uh, uh, bedankt voor je mededeling. Ja, ja, ja hartstikke bedankt. Ja, het is leuk om uh, hier te zijn, in Waal, van aan de Waal. Ik heb genoten. <lacht> ik voelde je hier een beetje thuis? hier. Ja, <lacht> ja zeker. Ja. ja soms is het veel, hè. dan valt die rem weg. En dan, uh, Word je toch een beetje een onbeschaamde jongen? Ja, een onbeschaamde rechtse rakko. <laughs> ja. Maar goed, het is uh, tijd om af te sluiten. Dus laat ik de eer aan de gast om, uh, om de laatste nummers aan te, aan te kondigen. Ja, um, dat is um, Avi Befalo. What's in it for? Ja, die komt straks. En u eerst? Oh ja, sorry. Uh, Geen probleem. Sorry, uh, Nijmegenaren. Uh, <laughs> The Big Pink. At war with the sun. straks in